Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de gevechtspauze tussen Israël en Hamas verlengd wordt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar zegt dat er ook de komende twee dagen geen bombardementen zijn... en dat er niet wordt geschoten. Waarschijnlijk gelden dezelfde afspraken als afgelopen dagen, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Dus het vrijlaten van minimaal tien gijzelaars per dag door Hamas... en Israël zou dan per dag zeker 30 Palestijnen uh, vrijlaten... Uh, en Israël zou dan ook, net als de afgelopen dagen, meer humanitaire hulp toelaten Gaza in. Of deze gevechtspauze ervoor zorgt dat de oorlog tussen Israël en Hamas stopt, is de vraag. Zo heeft de premier van Israël gezegd dat ze willen doorgaan tot ze hebben gewonnen oud pvda minister Ronald Plasterk gaat waarschijnlijk kijken... welke partijen met elkaar een nieuw kabinet kunnen vormen. Geert Wilders wil dat hij de nieuwe verkenner wordt. En dat is volgens politiek verslaggever Roel Bolsius niet zo'n gek idee. De Tweede Kamer had afgesproken om een verkenner aan te wijzen... die iets meer afstand heeft tot de actieve politiek. Nou, De verkenner die vanochtend vertrokken was, die uh, zat in de Eerste Kamer... was nog best wel politiek uh, actief. Maar nu hebben ze dus een uh, verkenner voorgedragen... die uh, nog meer afstand heeft tot de actieve politiek. Want Ronald Plasterk is inmiddels alweer een tijd hoogleraar en columnist voor De Telegraaf. De winteropvang voor dak- en thuislozen gaat vanavond open in Amsterdam. De gemeente wil mensen beschermen voor de kou die eraan komt. De temperatuur komt rond het vriespunt te liggen de komende nachten. De politie in Utrecht is op zoek naar een taxichauffeur die een leven heeft gered. Eerder deze maand hielp hij mee toen iemand s'nachts uit het water geholpen moest worden... De politie wil hem graag bedanken, maar heeft geen idee wie het is. Alleen dat de taxichauffeur in een Kia reed en Engels sprak. Het weer in het noorden redelijk droog, in de rest van het land regen... die in het oosten steeds meer verandert in sneeuw. Het koelt dan ook flink af richting het vriespunt. Morgen is het droog en dan is er zelfs wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door ongelukken is het heel druk in de regio. Onder andere veel verdraging op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knaupenten en Ten Nieuwe meer. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Komt door een ongeluk op de A9 en eentje op de A10... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. Verder er, uh, ligt er wat troep op de weg op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij knoopend Zaandam. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Knopend Koenplein levert dat 25 minuten extra reistijd op. En op de A27 Utrecht-Almere bij knoopend Eemnest 20 minuten extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvo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 Het begin van deze Alternative FM op 23 november, ook gelijk met deze Statement, want dit heeft alles te maken met je plek op eisen in de maatschappij. Nou, dat is denk ik actueler dan ooit, als ik het zo begrijp. Hoofs! En deze jongens maken deel uit van de popronde. Daar komt zo direct nog wel ergens nog iets voorbij wat daar een beetje op aansluit met de actualiteit. Maar goed, dit is het begin van deze Alternative FM. Wat gaan we doen? Op deze 23 november we gaan we straks uh, rond half acht praten met Lisa van As. En zij is van POM. Want ze hebben een uh, nieuw album uitgebracht en daar gaan we het over hebben. Uh, dat is één. Uh, dan in het uh, tweede uur gaan we praten met Chris Moorman. Die zou normaal gesproken hier in de studio zijn. Maar wat is het geval? Er komt een tegelzetter vanavond bij hem langs. En uh, dat betekent dat hij als studiogast verhinderd is. Want anders hadden we hem wat uitgebreider in, uh, de, in deze uitzending aan de tand gevoeld en dat had uh, te maken met het eindfeest van de popronde, want hij is van de popronde. Dat is dan in het tweede uur, uh, maar ook in het tweede uur hebben we live muziek. Eerst één nummer van een drietal wat zich vuist noemt en uh, in het tweede uur komt er nog een nummer. Uh, maar we zullen tussendoor ook met uh, de band gaan praten en wellicht is dat wel een van de bands die binnenkort... ...te zien zal zijn bij diezelfde popronnen. Want uh, ze hebben snode plannen voor uh, 2024, namelijk een compleet album. En in het derde uur dan uh, is datzelfde vuist nog steeds wel uh, een van de bespelers in dat uur. En daarin zit ook Job Frenzel. Hij is van uh, Rotzorg, dus een Gelderse punkband. Nederpunk zelfs wel te verstaan. En dat gaan we straks allemaal een beetje horen in uh, dit uh, programma. Maar dat is in de laatste uur en dat zal ergens zijn rond kwart over negen. Dus dat uh, is dan wel uh, weer een eentje verderop in het uh, programma. Maar goed, we hebben natuurlijk uh, heel veel uh, leuke dingen in uh, dit programma. Uh, zij gaan zondag spelen. Uh, in, ik uh, ben in uh, Paradiso, de bovenzaal. En ik heb het over Meda Rooster. Daar hebben we wel eens eerder uh, aandacht aan besteed. Maar uh, er is een album onderweg... maar ze zijn daar eigenlijk min of meer mee bezig... en zijn daar een beetje aan het uh, op voorsorteren. Een van de nummers die al eerder zijn uitgebracht... vlak voor dat, uh, dat album wat ze uit willen gaan brengen... maar zal, ongetwijfeld zal dit nummer ook uh, daarop uh, terug te vinden zijn. En dat is het nummer Anymore. Feeling of improved. deze band ook hier in de studio gehad, destijds. En ze heet Moving. Ze zijn van de favorieten van deze burgemeester hier in het dorp. Namelijk David Molenburg. Een van zijn zonen is bevriend met de bandleden. Een van de bandleden van deze band. Ze komen uit Haarlem. En nou ja, je kunt het allemaal terugvinden op onze website. Nou, ik krijg de telefoon binnen. En dan moet ik weer eventjes... Ja... Ja, ik ben op dit moment een uh, beetje bezig uh, in het uh, programma, maar uh, jullie staan voor de deur en, uh, dat snap ik, maar ik uh, kan niet uh, heel 1, 2, 3 weg. De deur is open, uh, dus je kunt binnenkomen. Uh, je hoeft alleen eventjes de, uh, de, de, de, de hek eventjes naar, uh, naar rechts uh, te schuiven. Of naar links te schuiven. Kan je de auto neerzetten. Even de spullen uitladen. En dan uh, hek je weer achter je, uh, ja, achter je uh, weer dicht doen. En dan uh, zie ik je zo. Uh, ik ga weer verder met de uitzending. Doei. Dat was uh, ja, een van de, de mensen die, die vanavond hier binnenkomt. Moest ik eventjes, uh, uh, ja, ook nog even via de radio uh, moet ik dat dan doen. Want ja, dan zit ik met twee dingen tegelijk. Uh, maar goed, we gaan straks uh, praten met uh, het uh, verhaal uh, van uh, Pom. Zij hebben een, uh, een album uitgebracht uh, en dat gaan we doen met uh, Lisa van As. Dat is zo dadelijk, maar we hebben ook een, een vette primeur uh, in deze uitzending. is altijd leuk als we die uh, nog uh, hier uh, kunnen laten horen, want dat is uh, de Bluesband... Harlem Lake, en morgen komt hij uit. Het is uh, toch met een, uh, met een erotische twist. Want het nummer is een beetje ontstaan bij de Camera Sutra beurs. Uh, en dat nummer dat heet uh, Carry On. No, I wouldn't mind being your partner in a crowd. Carry on, baby. Carry on and be a bad, bad boy. Carry on, baby. Carry on and be a bad, bad boy.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 in the end I gave my all all that I can give and slopes are right with fears that take my breath away heavy heart of breaking point With just a few miles left I didn't know what quitting meant But giving up Was your last request As yes, my body starts to shiver yours did in the end I gave my all all that I can give like you did but to what Thin and slopes are raised, with views that take my breath away. A heavy heart on a good day. Heavy, hard. A heavy heart, a heavy heart. Ja, en dat was hem. Uh, POM met uh, het nummer Bittersweet. En dat is afkomstig van een nieuwe album. En over dat nieuwe album, daar gaan we het hebben. Want uh, ze hangt aan de telefoon. Dat is Lisa, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, ja, jullie hebben al, uh, volgens mij al eens eerder al een album uitgebracht, uh, toch? Of niet? Een EP. Een EP? Ja. Uh, ja. Dit is dus eigenlijk het uh, debuutalbum, begrijp ik, uh, van ja. jullie. Ja, ja. Ja, ja. Um, hoe heet de, het album? We Were Girls Together. Ja, had, had het nog ergens een, een aanleiding om uh, zo die titel uh, te gebruiken? We were Girls Together? Uh, ja, ja, ik had uh, een heel mooi verhaal gelezen van een uh, oudere dame uit New York in Amerika. Ja. En uh, zij had een beste vriendin haar hele leven lang. uiteindelijk was is ze mevrouw 80. En toen was haar beste vriendin dus overleden en toen heeft ze Als goed is. Ja. Uh, op een bankje er was een hele mooie tekst over vriendschap geschreven en op het einde stond er We Were ghosts Together ah. dat ik heel mooi en dat gaf mij een beetje het gevoel wat het allemaal bij ook geeft ja um, is het heel oneerbiedig te zeggen dat uh, de band een beetje om jou draait of uh, doe ik uh, daar die andere bandleden mee tekort oh daar doen we ze maar echt mee tekort ja dat dacht ik al ikzelf dus, eh uh... ja. uh, dat zijn deel. Ja, ik schrijf de tekst. Ja. Jij schrijft de tekst. Dus dat. Uh, dat... Ja, maar. maar uh, ja, het, want, want jullie hebben. Ja, want het is alweer een tijdje geleden. Ooit ook meegedaan aan de wordt, Maar dat is echt wel uh, bijna een licht jaar geleden. En dat was nog ruim uh, voor de, voor de pandemie, pandemie. Kan ik me nog herinneren? Um, ja, wat, wat, wat staat daar nog eigenlijk van bij, uh, dat, je, dat, dat jullie daar uh, toen mee mochten doen? Want dat was uh, volgens mij het eerste, de eerste schreden zetten, geloof ik. Dus destijds. Ja, ja ja. ik kan me herinneren dat ik heel gespannen was, en ja? dat ik uh, dacht dat we niet doorgingen. Ach. Uh, en toen gingen we dus wel door, maar dat had ja, ik was helemaal niet. weet je wel, soms bezig van oh ja, ik ga denk ik wel door, maar ik had ik had dat al een beetje opgegeven, dus ik stond helemaal achter zo bij de bar. ja. ik denk de zit er drinken en toen op ik dacht oh mijn goed, oké. Okay. ja. Ja. Ja, dus, maar goed, je bent inmiddels nu wel heel wat ervaringen rijker met podia en noem maar op, ja. denk ik. Want, jullie, want ik weet ook dat mijn zeer gewaardeerde collega Marcus van Dam, normaal gesproken doet hij hier de techniek, maar hij verzorgt ook de foto's bij Bevrijdingspop, want daar hebben jullie ook gestaan in Haarlem ja. Ja, ja, ja, daar hebben we gestaan. Ja, dat is ook alweer, dat, dat is nog, denk ik, iets korter terug, denk ik. Ja, ja, dat is niet afgelopen van maar degene daarvoor. Ja, 2022 geloof ik. Ja. Ja, um, want uh, ja, en, en uh, vanavond gaan we het uh, in het volgende uur hebben over de popronde. Want, maar daar hebben jullie ook deel uit uh, van gemaakt, toch? Ja. ja, dat hebben we gedaan. Twee keer ook door corona, een soort van. En uiteindelijk, ja. als je die twee keer met elkaar optelt, nog miljoen als de gemiddelde daar, de popronde. Ja. Natuurlijk. Um, en de eerste was wel echt helemaal corona, dus dat was alleen maar zitten. Mm -hmm. En de tweede was het eigenlijk wel weer wat normaler, zeg maar, met zelfs. Het, het niet, niet, niet, oh, ja, maar, ja, maar ik denk dat je als band uh, toch uh, liever hebt dat ze gewoon een beetje in de zaal uh, lopen te springen en uh, weet ik allemaal wat. Dat, dat, uh, dat, uh, ja. Want dat staat die ze ja. zitten, dat, dat is net alsof je bij een theater zit. Daar zijn jullie uh, toch echt uh, de band niet voor, denk ik, eerlijk gezegd. Nee, we dus speelden ook in de ronde in de Tiffany en dan zaten er in totaal twintig mensen op van die krukken met ja. elkaar verdeeld. En dan doe je dan dus vijf keer een kwartiertje kwartieretje Dus dat is wel, het is wel een geide ervaring om daar dan te staan. Ja. Je hebt toch wel liever dat er veel mensen staan. Ja, uh, maar uh, ben je blij dat we dat we weer gewoon een beetje enigszins in uh, door normale tijden zijn en dat we weer gewoon lekker een popzaal of een festival kunnen bezoeken? Ja, enorm. Ik ben er enorm blij mee. Ook gewoon zelf. Ik vind het heel leuk om naar andere bands toe te gaan en uit te gaan. En hmm alle andere dingen zijn natuurlijk ook heel fijn hier werken om we gewoon ja naar school en naar kunnen en dat soort dingen dat is, ook, dat ja. is wel fijn. Um, nou hebben we het over het uh, prilbegin en nu, maar wat is uh, ja wat, wat, wat hoe kijk je er nu tegenaan uh, met ervaring en dat soort dingen? Nou, ik ben denk ik van mij dat ik ervaringen opgedaan waarvan ik nooit had verwacht dat ik ze zou kunnen opdoen die zouden gaan spelen en dat er mensen zijn die daar meerdere shows komen en ons oprecht heel cool vinden en dat mensen fans van ons zijn en dat we dan beter praten ofzo dat is echt dat is echt niet helemaal cool je valt af en toe een beetje weg ik weet niet uh, oh, ja. wat, je, wat, je, wat je doet maar, uh, maar je valt af en toe heel erg uh, weg, dus uh, vandaar uh, maar uh, dat, dat, dat, is, dat is een beetje uh, wat, uh, wat je de afgelopen jaren eigenlijk uh, opgedaan hebt en dat je dus nu gewoon ja, uh, uh, uh, lekker staat te spelen samen met, uh, met de band ja, ja Eva, nou je hebt het eigenlijk al uh, verteld hè? over de, de, de, de titel van uh, We Girls Together maar heeft hij eigenlijk ook nog, nog een, uh, ja, een soortement uh, rode draad uh, op het album? Ja, ja, voor mij wel. Het album gaat over uh, hoe ik ben opgegroeid van begin puber tot de hoe ik nu ben. Mm. En ook over vriendschappen die ik heb gehad. Uh, dus het blikt ook heel erg terug op hoe ik vroeger was met mijn vrienden. En daarom noem ik het, ja, daarom die wordt We waren meisjes met, met z'n allen. Dat was heel leuk. Ja. Is het ook een soort van jeugdherinnering, Zoiets? Ja, ja, ja, ja. Ja? En, en dat heb je eigenlijk uh, min of meer uh, vastgelegd uh, met, uh, met, die, uh, met de resten van de band uh, in de vorm van een album? Ja. Ja. ja. Uh, hoe uh, waren de reacties uh, tot dusver op dat album wat jullie hebben uitgebracht? Nou, Echt enorm goed, eigenlijk heel positief. Ja. Uh, ja, ik ben helemaal blij met de reactie. Je weet natuurlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren van tevoren. Dus op een gegeven moment het komt het gewoon uit. En dan denk je van: oké, okay, nu uh, kunnen mensen een mening overvolgen. Maar eigenlijk is de reactie heel positief geweest. Dus dat is ook heel fijn. Ja, denk je ook uh, dat het uh, album misschien uh, wat uh, meer deuren voor jullie open gaat maken de komende tijd? Ja, ik hoop het natuurlijk wel ja. dat, uh, dat, ja, dat dat uh, gaat helpen. Ook om eindelijk een album te hebben en wat meer nummers in ons repertoire. Ja. Waar, waar, waar dromen jullie van als, uh, als pom zijnde? Zo, ik denk dat iedereen een andere droom heeft. We hebben het heel erg soms over. Ja, maar goed, jullie hebben de popronde al op zak. Maar uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat jullie nog niet uitgedroomd zijn in, de, in dat opzicht. Nou, evenwel zou ik weer de grote zaal van Bowie ja. uh, willen spelen voor de eigen We hebben nu de bovenzaal gedaan, maar de grote zaal. Ja. En ik zou wel graag door, gewoon echt een club door Europa willen doen. Ik weet dat de jongens soms ook praten over een Japantour. Ja. dat, dat heel wel lijkt. Uh, dus ja, dat. Dat. Um, Oké, okay. uh, nou ja, uh, ik, ik hoef uh, niet uit te leggen dat, uh, dat jullie ook op het internet uh, te, te vinden zijn, en dat is wel heel makkelijk ook, hè? Ja, ja, want uh, onze social media heet Pomp op internet. Ja, precies. <laughs> ik kan me nog herinneren van, uh, van dat gesprek wat we toen hadden in uh, de katakomben van het uh, van het patronaat. Kan Ik kan me nog ja, herinneren. Ja. Ja, ja, ja, maar we hebben het ook nooit meer veranderd. Dus zijn, soms komen er discussies door, ze van oh, moeten we het niet veranderen? Nee, maar, niet doen. Dus, niet doen. Zeg, ik, ik, ik vind het uh, de meis, het meest makkelijke wat, je, wat, je, wat jullie gedaan ja. hebben, dus... Uh, dat zijn eigenlijk de socials ook, hè? geloof ik toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Hebben jullie eigenlijk ook een website, uh, nog even voor, uh, voordat we uh, echt af gaan sluiten? Uh, ja, en die staat zeg maar, ik weet de naam niet, Het hadden ooit een normale website, maar nu was het al een soort van, zo'n Shopify-achtige website, website, maar daar kan je dus naartoe via een soort van link in ons Instagram, maar we gaan ook werken aan een mailinglist binnen het ah. Dus dan, dan kunnen mensen uh, gewoon zich aanmelden om in ja. ieder geval uh, op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom POM. Ja, ja, ja. Oké, okay. uh, we gaan er nog één uh, laten horen van het album. En uh, dat is, uh, nou denk ik, ook wel een hele fijne, denk ik. Uh, want we hadden net uh, het uh, nummer Bittersweet. En dit is de andere, uh, ook van het album Cool Girl. Cool Girl. In a floating blue, can fasten my feelings to the earth. Show me what to do. How do I make this machine work? They say. Take what you do, eventually The darkest sky is following met het nummer Sunrise. Daarvoor hoorde je Cool Girl van POM. Ze zijn trouwens zaterdag nog te zien in Sounds. Daar zullen ze een instoor optreden gaan verzorgen. Dus mocht je de band willen treffen in Haarlem... kun je ze zien. Dat heeft de Hoefs, de opener van dit programma... ook gedaan. Maar dat was ten tijde van de popronde al daar. En dat is alweer een dikke maand geleden... over die popronde gesproken. Daar gaan we het straks nog even hebben... met Chris Moorman... Uh, uh, kijken of we, uh, of we een tegelzetter op de achtergrond uh, horen. Want uh, hij heeft een, uh, een tegelzetter op uh, bezoek. Misschien dat we dat uh, mee kunnen nemen live in de uitzending. Maar dat uh, zullen we straks allemaal gaan meemaken. Vorige week was uh, Joyce Martens hier in uh, de studio. En uh, ze heeft uh, toen dat nummer ook laten horen. Dit is de uiteindelijke versie. Het nummer dat heet Winter.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 And it starts to snow, the flakes keep falling I can feel them on my skin Met uh, Polly En uh, vorige week heb ik daar al iets uh, van laten horen Want dat was uh, best ook wel interessant Want hij uh, ja, Is een van uh, De bandleden van My Blue Van geweest uh, Of hij dat nog steeds is Dat weet ik niet helemaal zeker Maar volgens mij is hij dat nog steeds Maar dit is dus uh, iets wat hij zelf heeft uitgebracht En daarvoor hoorde Joyce Martens, uh, de dame die vorige week Hier bij ons in uh, de studio is uh, geweest de winnaar van de Amsterdam-Polprijs 2023 die heet. Sunny! Ik ben heel anders dan je dacht. Zeg het maar eerlijk, word niet boos, het is mijn kracht. Ik heb een hinderlijke stem en praat met fokken veel tweng. Maar zet je nummer van me op, je weet gelijk dat ik er ben. Ik ben zo skinny als de broeken van je boys. Ik word tenminste niet jaloers als je de snemt te koop mijn merken, nee, mijn moeder, maak mijn shirts te fouten, zul je niet eens merken, want ik loop alsof het hurt Ik ben anders, ik ben anders Je kan me zeggen wat je wil, maar ik ben anders Ik ben anders, ja ik ben anders En ik weet ook dat je mij niet wil veranderen ik ben, anders, ik, ben ik ben anders, ik ben anders Je kan me zeggen wat je wil, maar ik ben anders Ik ben anders, ja ik ben anders en ik weet ook dat je mij niet wil veranderen Ik had docenten die me altijd onderschatten Waarom? Want in mijn algemene kennis ben ik zwak Ik hoef me ook niet te bewijzen bij een ander Maar ik laat ze weten, ik, ik was, de was de eerste die me dus had Ik ben een rapper, maar ik zing ook met de zangers mee Ik kijk elke episode van Roepas trek. drag Race. Ik ben geen stereotype, je hoeft hem niet voor mij te kiezen Ik ben mijn eigen persoon nu en dat heb ik ook lief Ik ben anders, ik ben anders Je kan me zeggen wat je wil, maar ik ben anders, ik ben anders, ja ik ben anders En ik weet ook dat je mij niet wil veranderen Ik ben anders, ja ik ben anders Je kan me zeggen wat je wil, maar ik ben, ik ben anders Ik ben anders, ik ben anders En ik weet ook dat je mij niet wil veranderen Nou... Dat was uh, Sarah Holverda met uh, dat nummer dat heet Doens. Uh, daarvoor hoorde je Sunny... de winnaar van uh, de Amsterdam Popprijs... van de 2023. Uh, we zullen binnenkort uh, daar wel wat meer van gaan horen. Want uh, meestal als uh, de winnaars... van de Amsterdam Popprijs... die dringen nog vaak door... bij hele grotere gelegenheden. Dus uh, dat zijn eigenlijk uh, de belangrijkste wapenfeiten. Trouwens, als je nog iets over Sarah Holverda wil lezen... ...zou ik zeggen, kijk op onze website... ...want uh, daar staat het een en ander op, uh, op uh, in dat opzicht. Uh, we gaan afsluiten. Dat doen we met uh, de heer P.J. en Bond. En dat nummer dat heet uh, My Old Man.